Dit is Ron Jebkema, met het NOA's journaal. Het Openbaar Ministerie in Brussel heeft bevestigd dat de broers Bakrawi de aanslagen hebben gepleegd. Ibrahim El bakrawi pleegde een van de zelfmoordaanslagen in de vertrekhal op Zaventem. Zijn broer Galit blies zichzelf op in de metro bij station Maalbeek. Hun testament is gevonden in een prullenbak. Bij Zaventum waren drie terroristen, op de foto van de mannen die gisteren werd vrijgegeven staat Ibrahim in het midden. De man aan de linkerkant is niet geïdentificeerd, ook hij blies zichzelf op. Aan de rechterkant staat Najim Lashravi, van wie vanochtend werd vermoed dat hij was opgepakt, dat bleek later niet zo te zijn. De autoriteiten houden het dodental op 31, maar de verwachting is dat het aantal nog zal stijgen. Koning Willem-Alexander zegt in een reactie op de aanslagen in Brussel dat hij en zijn vrouw Maxima intens meeleven met de nabestaanden. De koning noemde de aanslagen een aanval op onze open en vrije samenleving. Hij vindt dat iedereen die daarin gelooft aan die samenleving mee moet kunnen doen, ongeacht hun herkomst. Als dat niet kan, winnen de terroristen, al dus Willem-Alexander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat er na de aanslag op Saventem twee Nederlanders worden vermist. De broer en zus, kinderen uit hun Maastrichts gezin, maar woonachtig in de Verenigde Staten, stonden gisteren in de vertrekhal te wachten op hun vlucht naar New York toen de twee explosies plaatsvonden. De ambassade doet er volgens meeste Koenders alles aan om bij de Belgische autoriteiten snel duidelijkheid te krijgen. Het aantal plofkraken is in de loop van vorig jaar tot bijna nul gedaald. Volgens de vereniging van banken werden in de tweede helft van 2015 nog maar drie plofkraken gepleegd. In de eerste helft van vorig jaar werden nog 53 geldautomaten opgeblazen. De banken hebben samen met de politie de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Zo zijn geldautomaten beter beveiligd. Daders hebben hun aandacht verlegd naar Duitsland. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het enorm. In... Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. In Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer tussen Stroen en Knopend Hoevenlaken. A4 richting Amsterdam, 3 kilometer tussen Hoogmade en Knopend Burgerveen. Op de A15 richting Rotterdam, daar staat tussen Harningsveld Giesendam en Sliedrecht west 4 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht, daar staat tussen Hilversum en Utrecht-Noord 3 kilometer file.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 En we zijn weer echt live hoor. Ja, ik zie het in de computer. Oh nee, nou is hij weg. Uh, maar oké, okay, uh, we zijn echt weer, uh, we zijn weer echt live, dames en heren. Goedemiddag, dit zijn de vinyljaren op uh, 23 maart 2016. En uh, we gaan het gewoon weer met echt vinyl doen. Afgelopen week hebben we de uitzendingen steeds thuis opgenomen. Daar heb ik niet zoveel goede plaatsspelers, dus althans niet in de studio. Dus uh, vandaar dat we dat uit de computer deden. Maar nu hebben we weer echt een vinylplaat hoor. Ja, kunt u zien als u op de camera meekijkt. Ze liggen weer klaar. En we gaan het vandaag uh, weer op een uh, iets andere manier doen. Uh, die mooie tijd om na te denken van hoe gaan we het nou doen. Uh, gaan we door op de oude voet of gaan we gewoon weer eens even de formule iets aanpassen. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben het midden gehouden tussen de oude formule met 1 LP en voor de rest de vinyl 50. En vroeger hadden we natuurlijk 3 LP's en geen vinyl 50. Weet je wat we doen? We doen het gewoon om en om. Dus we hebben nu gewoon 2 LP's en de nieuwe binnenkomers uit de vinyl 50. Dat gaan we wel aandacht aan besteden. Dus wat er nieuw uitgekomen is... wat nieuw binnengekomen is in die lijst... dat gaan we u een aantal van laten horen. Niet allemaal. Moet wel een beetje in de sfeer van het programma passen... vind ik. Uh, vinden wij. En voor de rest hebben we twee classic albums. Ja. Mocht u op dat punt uh, suggesties hebben... mocht u nog uh, leuke vinylplaten in de, in, de, in de kast hebben staan... en u denkt van nou, die zou ik wel eens... aan het programma ter beschikking willen stellen. Kan natuurlijk altijd vinden we altijd goed. Uh, nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag, omdat het gisteren... Ja, of gisteren was het niet alleen de dag van de aanslagen in Brussel... wat natuurlijk heel erg verschrikkelijk was. Maar het was ook eigenlijk de officiële dag dat in 1962... Nee, 1963, niet liggen Jansen. Nee, 1963 het eerste officiële album van de Beatles uitkwam. Ze hadden wel al eerder een plaat gemaakt ergens in Duitsland... met Tony Sheridan, maar dat was niet echt een Beatles-LP. En uh, daar stonden liedjes op als My Bonnie is over the ocean... en zo, en when the saints go marching in... Maar vandaag gaan we dus, omdat het gisteren precies, dus uh, moet ik even rekenen hoor... ...53 jaar geleden was dat die uh, eerste LP uitkwam van de heren... Uh, ik denk nou, dan trek ik hem maar weer eens uit de kast. Ik weet dat ik daar uh, veel Beatles-fans een plezier mee doe. Dus uh, vandaar. En het andere album wat we hebben komt uit 1969... ...en dat is van uh, de band Free... En daarover straks wat meer informatie. De Free met Paul Rogers onder andere. En, uh, maar daar hoort u straks uh, meer van. Ja. En dan gaan we ook nog rond half 1 en half twee zo'n beetje. Dat niet precies op afpinnen. Want dat hangt ook van de lengte van de nummers van de plaat af. Besteden we wel aandacht aan als blokje uh, nieuw op vinyl. En dat zijn dan die platen die nieuw binnengekomen zijn in de finale de Top 50. En ik weet nee, niet precies hoe lang dat gaat duren. Het hangt gewoon af hoe interessant het allemaal is. We gaan maar beginnen. Lijkt me een goed plan. 1, 2, 3, 4... standing There. Dan hoeft het nog introductie. Nauwelijks nog. Van het album Please, Please Me. Een uh, album dat uitkwam in 1963. en wat in 1962 is opgenomen. En uh, de opnames voor dat album. die gebeurden in één dag. Ze dus hebben. Ja, <laughs> moet je tegenwoordig eens komen. Uh, In één dag uh, werden alle veertien nummers. die op die plaat staan, uh, opgenomen. En uh, dat gebeurde allemaal heel snel. De Beatles speelden gewoon live in de studio. En uh, de, het concept van het album was eigenlijk dat... Uh, dat George Martin, hun producer, die een paar weken geleden plotseling uh, helaas overleed. Uh, de, die producer ging een keer kijken bij een optreden in de Cavern Club. En hij zei, nou weet je wat we doen? We maken gewoon een plaat van jullie live repertoire. En eh, dan, dat, dat kunnen we in korte tijd kunnen we dat realiseren. Dus wat ze eigenlijk deden was gewoon een set van hun live repertoire opnemen in de studio. En eh, geheel en al live, er werden wel wat dingetjes gedupt natuurlijk. Maar zeer sporadisch, ze speelden gewoon live in de studio. En eh, zo ontstond dus dat prachtige album wat op 22 maart 1963 officieel uitkwam. Van deze heren. En het album heet natuurlijk Please Please Me. We hadden naar de band Free. En uh, dat is een band die uh, blues en een beetje bluesrock speelde. Een fantastische band overigens. Uh, met een aantal uh, uh, goede LP's. En natuurlijk een knaller van een hit met het nummer All right now. Die komt zeker vandaag aan bod. Kan ik u zeggen, in de lange versie. De echte lange versie. Free bestond. Uh, even mijn informatie erbij pakken hoor, sorry Ja, door. doe dat dan meteen ja, Free bestond uit, niemand minder dan Paul Rogers, dat was de zanger Dan hadden we Paul Kosov, dat was die speelde gitaar uh, Andy Fraser deed de basgitaar En Simon Kirk was de drummer Simon Kirk is uh, vroeg overleden En de band Free heeft ook niet al te lang bestaan Drie jaar ongeveer maar want in 1971 was het al gebeurd en officieel in 1973 werd het officiële einde. Toen gooiden ze echt de handdoek in de ring. Het laatste album, dat was al niet meer volledig... en alle andere albums werd door de originele line-up eh, opgenomen. We gaan naar het album Fire and Water. En dat is een prachtige plaat. Er staan maar zeven nummers op, maar die duren dan ook best lang. <laughs> ja... Fire and Water komt niet uit 1969, zoals ik abusieflijk zei, maar uit 1970. En we beginnen met de titelsong. Prachtig nummer. En dat heet Fire and Water. Hier is de free. Fire and Water heette uh, dat nummer. Van de Engelse band, The Free. Of gewoon Free, moet je natuurlijk zeggen. Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon Kirk en Paul Rogers. Nadat de band in 1970 uh, of uh, 1971 uit elkaar ging, uh, begon Paul Rogers een andere band. En dat was uh, Bad Company. Maar dat, je, dat weet je natuurlijk allemaal. Bad Company. En we gaan terug naar het album Please, Please Me van The Beatles. Ik <laughs> ben met zoveel andere dingen bezig. Sorry, ik ben met zoveel andere dingen bezig. Ik vergeet helemaal te kijken wat er, wat er uh, komt. Het volgende nummer, dat gaat over narigheid. Oftewel, Misery. Hier zijn de Beatles. Van het album Please, Please Me. The world is treating me bad. Misery. guy who never used to cry. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. I won't see her. Heb je met die korte liedjes? De <laughs> Beatles en Misery. Volgende nummers van de band Free. En dat heet O. I'm oh. oh. Heette dit liedje. Van de Engelse band The Free. En uh, dat is een, uh, van een album dat heet. Fire and Water. En dat uh, komt uit 1970. Het belangrijkste nummer hiervan. Uh, was natuurlijk het nummer All Right Now. Wat in een. Verknipte versie. Uh, op single uitkwam. Want ja, toen de tijd. Mocht de. Liedjes niet langer dan twee, drie minuten zijn op de radio. Dus die wordt uh, ernstig verknipt. Uh, maar gelukkig uh, hebben we ook het album. En dat album, uh, daar staat dan gelukkig wel de lange versie op. De hele lange versie. Goed, er staan ook maar zeven nummers op deze LP. Maar dat komt ook omdat, uh, ja, het zijn allemaal vrij lange stukken. Goed, zo meteen nieuw op nieuw. En uh, dat is het, uh, ons item waarin Angela uh, laat horen welke nieuwe releases er volgens haar interessant genoeg zijn. Ze is streng hoor, heel streng is ze. Uh, maar welke nieuwe releases uh, volgens haar goed genoeg zijn om uh, in ons programma te draaien vandaag. En uh, wij gaan weer verder met de Beatles. Ja. Het album dat op 22 maart 1963 uitkwam. Dus gisteren uh, 53 jaar geleden. Maar ja, gisteren hadden we geen vinyluitzending, uitzending. Vandaag wel. Dus ik dacht, kom, ik als Beatles fan en nog vele andere Beatles fans in Zandvoort. Ik denk, en, en uh, wereldwijd natuurlijk. We gaan het gewoon nog een keer doen. Volgende liedje van Arthur Alexander. Alexander, dat is de componist. En uh, van dit uh, prachtige lied van de uh, Beatles dat de Beatles uh, speelden en ook uh, vertolkten in hun live set. Het nummer heet Anna. Go to him. Set you free Go with him De Beatles, een liedje werd geschreven door Arthur Alexander en uh, daar hadden we gisteren toevallig ook al wat over. You Better Move On, kan je nog herinneren? Gisteren draaiden we de versie van de Stones. En die van uh, Ming de Vil, dat was van dezelfde componist, de man die dus in het uh, begin 60 jaar jaren toch wel aardig wat hits schreef. Ze ook zelf opnam, maar uh, ze werden ook uh, danig gecoverd en dat was dus ook zo met dit liedje van deze componist. Emma, go with him. Uh, even kijken. Ja, het is, uh, het is uh, even voor half twee. Dus ik denk dat we gewoon maar eens eventjes... Uh, het volgende gaan doen. Yeah. Nieuw. Ja, dat lijkt me leuk. Ja, ja toch? Nieuw. Dat vind ik wel leuk. Goed, uh, onze nieuwe rubriek. Uh, nieuw op vinyl, dames en heren. En uh, Angela ja. die gaat u vertellen wat er deze week zo... Oh, Interessant is volgens ons dan <laughs> omgedraaid te worden in deze rubriek: Nieuw opvinden. Ja, nou, uh, ik stuitte als. Ja, ik, ik heb meer uh, nieuwe binnenkomers gezien, maar dat is niet echt dat je zegt van wauwie. En deze vond ik dan wel interessant. Belladier uh, heeft een nieuw album uitgebracht, het vieren alweer. Getiteld A Wolf at the Door. En aan dit album werkten heel veel bevriende muzikanten mee. Waaronder uh, Peterslager, bassist van Bluff. En uh, Raccoon, zanger Bart van der Weide. En uh, dat vond ik interessant genoeg om daar iets van te laten horen. En uh, we gaan naar uh, het titelnummer van de LP: A Wolf at the Door. Changes in the... Oh was dat. Ja. Wat is dit? Oh. oh. <laughs> Hij loopt door. Ja, moet je niet doen. Nee. Ho ho, nee. ho ho ho ho ho ho. Dat is even aankondigen. Nieuw. Ja. ja. Nou ja, dat hoor. U hoorde net al eens een een klein stukje <laughs> van uh, uh, Hoover, Frank en. Uh, Belgische alternatieve rockband. En uh, van deze uh, band uh, kwam het tiende album uit. Recent. En uh, dat heet In Wonderland. En van dat album gaan we luisteren naar Hiding In A Song. What I had to say It got real black and nasty I want to feel elastic Nap, nasty. I close my De show zomaar Waarvan uh, wij u dus de nieuwe binnenkomers laten horen. En uh, dat was. Wat was het ook weer? Ja, ja. Hoevertronic. Oh ja, Hoovertronic. Belgische oh, nee, band. Nee, Hoeverfonic. Dat wel goed zeggen. Ja. <coughs> Belgische band dus. En het nummer dat Het heet. Heiding uh, in the Song. Geweldig. Mooi. We gaan naar Free. Het album Fire and Water. Uit, uh, uit het gedenkwaardige jaar 1970. Toen dit album uitkwam. Het is een uh, album met maar zeven nummers. Maar het zijn allemaal lange nummers. Dus dat scheelt dan weer. En van dit uh, prachtige album. Met Paul Rogers, Paul Kossoff, Simon Kirk en Andy Fraser. Die de band Free vormden. Gaan wij draaien. Remember. En dat is prachtig. Luister maar. Ja, wat een heerlijke muziek. Het is heel relaxed. Het is, het is, het is gewoon ja, een lekkere band. Vonden zonder veel opsmuk alleen maar gitaar, eh, bas, drums en meer niet. En, en, en een fantastische zanger ervoor natuurlijk. Paul Rogers, die later toen, hij uit Free, toen de Free Emil uit elkaar was... Eh, met Bad Company eh, verder ging. Eh, verder had, heeft hij nog... Eh, heeft hij ook nog uh, kort, een korte periode iets met Queen gedaan... nadat Freddie Mercury er niet meer was. Toen heette het Queen en Paul Rogers, maar dat was geen gelukkig huwelijk. Dus dat uh, was ook, duurde ook niet al te lang. Paul Rogers dus, maar wel een fantastische, lekkere zanger... met een lekkere strot. Verder in deze band Simon Kirk, die uh, al heel lang overleden is. Uh, Andy Fraser op bas en uh, Paul Kosov op gitaar. Um, het volgende is natuurlijk... The Fab Four. En uh, ja, dat, daar kun je niet omheen. Gisteren was het uh, precies 53 jaar geleden... dat hun eerste officiële album uitkwam. Gaat er twee nummers van draaien. Uh, dan uh, komt, loopt de vrouw ik ook een beetje goed. Want van Free heb ik op kant 1 nog maar één nummer. Het staat niet meer op. Het is niet anders. Dus van de Beatles twee achter elkaar. En het eerste is geschreven door Carol Kin en Jerry Coffin. En het heet... Change. Ze erover om het hele album op te nemen. De 14 nummers in 10 uur tijd, dames en heren. Het begon geloof ik om 11 uur s'morgens. En, uh, en ze waren tegen 12 uur s'avonds waren ze klaar. En toen stond alles op de band. En het album, dat, uh, nou, het is dus grotendeels gewoon live in de studio gespeeld. Zonder overdups. Ja, er zitten wel wat overdupsjes. Hier en daar een pianootje, hier en daar een dubbelstemmetje, dat wel. Maar uh, dit was een liedje van Jerry Coffin en uh, Carol King. Gezongen door de heren zelf. John Lennon, de lage stem. George Harrison, de middenstem. En Paul McCartney, de bovenste stem. En het dat heette Change. Vanaf toen werd ook al een traditie geboren... dat op elke plaat in ieder geval één nummer moest staan... dat Ringo zong. En dat werd, uh, dat werd uh, dus ook tot, tot het eind toe werd dat volgehouden. Uh, ook uh, nu weer. Um, Ringo pakte een lekkere oude rock'n'roll-klassiek. En uh, die heette Boys. In de Beatles met Ringo Starr. zong het en die kon eigenlijk niet zo best zingen. Maar hij doet, hij doet het nog steeds. Hij is nog steeds uh, on tour met zijn uh, all-star band en hij heeft intussen toch best wel een beetje beter leren zingen. En uh, hij maakt best wel uh, ook goede live optredens, op, op die Ringo Star. Nog steeds. De um, Beatles dus. En van het album Please, Please Me uit 1963. Uh, gisteren, dus precies 53 jaar geleden dat het album werd uitgebracht in Engeland. 22 maart was dat. We gaan naar een band uit Engeland, ook uit Engeland. En die heet Free. Het album komt uit 1970. Het is een prachtig album met bluesrock daarop. En van dat album gaan we het laatste nummer van kant 1 draaien. En dat heet Heavy Load. It is free. De eerste uur zit er alweer op. Gaat het hard, hè? He? In ieder geval, Ja, ik heb er nog eentje klaar. Maar ja, dan kan ik hem niet helemaal draaien. Dat vind ik van dat nummer wel erg zonde. Dus uh, we gaan uh, dat zo we weer doen. Uh, Na nou, het nieuws van drie uur. <coughs> Dit was Ask Me Why. Een eigen compositie van de heren Beatles. Acht staan erop op deze eerste LP. Dat was voor die tijd best ongewoon. En wat ook ongewoon is, dat is dat er... Uh, op de achterkant van de hoes een hele tekst staat... van maar liefst twee kolommen door Tony Barrow... met alle dingen vertellen en weet ik het wel. Dat zou je tegenwoordig niet meer doen, maar toen nog wel. Voorstellen van uh, de Beatles. Goed, Ask Me Why was dat? En een uh, ander leuk detail is dat op de, alleen op deze plaat... Uh, er niet stond Lennon-McCartney, maar McCartney-Lennon. Later hebben ze dat, of vanaf de tweede plaat... hebben ze dat, hebben ze, hebben ze dat omgedraaid. Goed, nou, uh, we gaan naar het nieuws. En we beginnen na het nieuws natuurlijk met Please, Please Me... En uh, ik zou zeggen, tot zo. Van de... Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.